6 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. Is Groningen met een kluitje in het riet gestuurd dat straks in Dit is de Dag... nu eerst het NOS Journaal met Marjan Koekoek. Het kabinet wil de komende drie jaar de gaswinning in Groningen beperken. Rond Loppersum, dat het meest door aardbevingen wordt getroffen... wordt veel minder gas uit de grond gehaald, zei minister Kamp. In die periode van drie jaar brengen wij de gasproductie... dus ingaande het jaar 2014, met 80 terug. Elders in de provincie blijft de winning voorlopig gelijk. Als schadevergoeding komt voor Groningen 1,2 miljard euro beschikbaar... maakte Kamp bekend. De reacties op de maatregelen zijn zeer divers. Bewoners van het winningsgebied zijn bang dat de problemen buiten Loppersum aanhouden... en zeggen dat er sowieso meer aardbevingen komen. Ze probeerden de persconferentie van Kamp in Loppersum te verstoren... zag een verslaggever van RTV Noord. De hekken zijn dus opengebroken. De actievoerders zijn door de hekken heen. Staan hier voor het gemeentehuis. Politieagenten staan met de gunnieknuppel klaar. Er wordt nu ook gebond op het raam van het gemeentehuis. Af en toe, je hoort dat op de achtergrond, worden hier ook een zware vuurwerkbommen afgestoken. Minister Kamp maakte in het gemeentehuis van Loppersum zijn toespraak gewoon af. Groningse bestuurders zijn blij dat de veiligheid wordt verbeterd. En in Politiek Den Haag spreekt de VVD van een ruimhartige vergoeding. En de SP is ook blij dat de Den Haag sneller en met meer geld komt dan was geadviseerd. GroenLinks zegt dat de minister nauwelijks meer doet... dan waartoe hij al verplicht was, Kamerlid van Tongeren. De Groningers zijn boos, GroenLinks is ook nog steeds boos. Er wordt niet minder gas uh, gewonnen. En schade vergoeden als je dat veroorzaakt, dat moet sowieso. Dus dit is echt een Minister Dijsselbloem heeft al gezegd dat het kabinet pas in het voorjaar gaat bekijken wat de invloed is van het gasbesluit op de begroting. Irak heeft strafmaatregelen aangekondigd tegen Turkije en Iraks Koerdistan. Volgens Irak wordt er illegaal olie uitgevoerd uit Koerdistan naar Turkije. Buitenlandse bedrijven die te maken hebben met die smokkel van olie heeft Irak op een zwarte lijst gezet. Irak waarschuwt dat de Turkse handel met Irak jaarlijks zo'n 12 miljard dollar bedreigt... en dreigt alle Turkse bedrijven met een boycott. Juweliersketen Sibol verkeert in grote problemen. Vandaag zijn alle 36 winkels en de webshop dicht. De directie meldt dat er binnenkort meer duidelijkheid zal komen... over de toekomst van de juwelier en de medewerkers. Er werken 170 mensen. Eerder vandaag ontkende een woordvoerder van het bedrijf dat het bedrijf failliet is. In Eindhoven is een jongen van 15 gearresteerd... op verdenking van handel in ivoor en huiden van beschermde diersoorten. De politie kreeg uit het buitenland tips dat een Nederlander... op een verkoopsite onder andere slagtanden van een olifant te koop aanbood. De verkoop daarvan is aan strenge regels gebonden. De politie vermoedde dat er in dit geval illegaal werd gehandeld. Onderzoek leidde naar de jongen van 15. Bij een inval bij hem thuis werden twee slagtanden, een vel van vermoedelijk een cheetah en een opgezet welpje gevonden. Nederlanders winkelen minder vaak op koopavond dan vijf jaar geleden. Met name in grote steden is er minder belangstelling voor. Dat komt vooral door de koopzondagen. Mensen gaan liever middags dan s'avonds op pad. En ook zeggen ze dat ze minder tijd hebben om s'avonds te winkelen... en ze kopen meer op internet. Detailhandel Nederland bevestigt de trend. De Nederlandse hockeyers hebben zich in New Delhi geplaatst... voor de finale van de World League. Tegenstander was Australië. Australië. Verslaggever Tim Steens. Het is uiteindelijk 4-3 geworden voor Nederland. Maar het was in de slotfase even billig knijpen. Want na de 4-3 van Mink van der Weerden... kreeg Liam de Jong, een van de meest ervaren spelers van Australië... een enorme kans. Maar oog in oog met Jaap Stokman... pusht hij de bal over. En dat betekent dat Nederland deze halve finale met 4-3 van Australië wint. En morgenmiddag om half 4 Nederlandse tijd... gaat spelen in deze finale van de Hockey World League tegen Nieuw-Zeeland. Na nog het weer, de komende uren regent het. Alleen in Zuid-Limburg blijft het vrijwel droog. Vannacht trekt de regen weg. De minima liggen rond 4 graden. Morgen sluierbewolking bewolking met wat zon en 8 tot 11 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Door ongelukken is het wat drukker dan gebruikelijk op de tijdzip. Vooral in de regio Utrecht is er veel vertraging. Op de A1 van de Amersfoort van Amsterdam... zaten ze Naarden en Knopen Diemen een lange file van 10 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat voor Beeldhoven 5 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor knopend 4. A50 eindhoven richting Arnhem tussen knopend Pauwgraaf en Ravenstein. 4 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Straks in Dit is de Dag. Sven Kramer haalt hard uit naar politici... die over zijn rug statements zouden willen maken. Heeft hij een punt?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 MKB'er of ZZP'er? De nationale tankpas is er voor iedere ondernemer. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. Uit onafhankelijk onderzoek van Intergrom naar de waardering onder eindgebruikers van gebouwen... kwam GOM naar voren als nummer 1. GOM. Laat uw organisatie stralen. Zigo heeft office basis.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 Minister Kamp was in Loppersum en deed belofte. Nemen de Groningers er genoegen mee of voelen ze zich met een kluitje in het riet gestuurd? Dat vragen we hoofdredacteur Pieter Seipersma van de dagblad van het Noorden. Sven Kramer, de Schaatser, haalde vandaag hard uit naar politici die kritiek hebben op de Winterspelen in Sochi. Heeft hij een punt? En zijn de Verenigde Staten erop uit om president Assad in Syrië te laten winnen? Commentator Arend Jan Boekenstein is ervan overtuigd. Collega Remsen Klamer is er ook en hij stortte zich in de wildgroei van de meldpunten. Wat moeten we aan met Iran als maandag de sancties tegen dat land verlicht worden? Zaken doen of wegblijven? Een vraag die we gaan stellen aan onze man in Teheran, vandaag bij ons, ambassadeur Jos Dalma. Ja, het was de dag van de waarheid voor Noord-Groningen. Minister Kamp kwam er persoonlijk vertellen... dat de gasboringen verminderd gaan worden. Het gemeentehuis is inmiddels aan de voorkant geblokkeerd door 15 trekkers. Ja, zoiets. 15 trekkers ongeveer, denk ik. Op dit moment gaat er in vuur. Hij komt de langs in elk geval. Hij komt ernaar langs nou. Nee. Ik, ik zie een uh, onverstoord, een, uh, verstoord periode doorgaande minister... Is het die uitlegt wat er allemaal nodig de is om het hier veiliger te maken. Ik zie... En ik hoor vooral veel, uh, net een paar seconden geleden... gingen vervolgens uh, richting de huis op de achtergrond. Ja, dat was niet mis vandaag. Hoofdredacteur Pieter Seibersma van het Dagblad van het Noorden. Goedenavond. Goedenavond. Straks, uh, na half zeven, spreken we uitgebreid met u... over deze toch wel historische dag van Groningen. Maar het was niet mis vandaag, hè, daar in. Uh... Nee, het uh, leek zelfs een beetje spannend te worden met de ja. minister. Maar Heer. goed, kamp is niet... Uh... Gouw te vangen. Voor, voor u als hoofdredacteur, welke kop staat er morgen boven uw commentaar in de krant? Daar zitten we nog een beetje over te dubben. Maar wat zou het kunnen zijn? Nou, ja, we hebben ook nog niet echt de keuze gemaakt voor het verhaal. Dat weten we nog niet precies. Bent u... Ik heb wel een commentaar geschreven. En ja? de kop van het commentaar luidt de eerste klap. Ja, is een daalde waard. Die is een daalde waard, maar dat betekent ook, er komen nog meer. Bent u tevreden met die eerste klap? Nou, ik vind dat... Uh... Ik vind het wel een heel mooi resultaat. Max van den Berg die verdient een die compliment, die heeft het goed gespeeld. En de mensen in de regio verdienen ook een compliment... want die hebben zich op tijd en goed geweerd. Goed, straks meer. Jors Douma is ambassadeur in Iran. U bent geboren in Groningen, in de stad Groningen. Maar uw vrouw die komt echt uit Lobbersum. Ja, wij worden regelmatig herinnerd dat, dat zij uit Lobbersum komt... bij paspoorten enzovoorts, maar voor de rest is er er niet zoveel meer geweest. Maar hoe luistert u vandaag naar de berichtgeving en de, de heftige emoties? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Uh, het gaat om heel veel, voor heel veel mensen. En uh, ja, ik ben zelf zelfs in de jaren zeventig actief geweest... in de politiek in Groningen. Dus ik weet wel ongeveer hoe het voelt. Straks meer en dan gaan we het hebben over Iran. Uh, want uh, vanaf maandag worden daar de sancties verlicht. En wat kan Nederland daarmee? <middels> Onze nationale held Sven Kramer heeft in zijn column in de Telegraaf hard uitgehaald uh, tegen de politiek. Ze gebruiken de Olympische Spelen alleen maar om goede sier voor zichzelf te maken, zo schrijft hij. Harry van Bommel, Kamerlid van de SP. goedenavond. Goedenavond. Ja, avond. Uh, voelde u zich als politicus uh, uh, aangesproken? Want het was ook uh, voor u uh, dit bericht. Ja, hij richt zijn kritiek uh, vooral op mensen die politici die uh, deze dagen een groot punt maken van de homo-wetgeving in, uh, in Rusland. Um, maar als uh, Kramer de politiek iets nauwgezet had gevolgd... dan had hij geweten dat vanuit de Tweede Kamer... en overigens ook vanuit de Nederlandse regering... al jarenlang kritiek is op Rusland uh, als lid uh, van uh, het Raad van Europa... Uh, ook gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... Uh, omdat Rusland de homorechten schendt. Dus al punt... jarenlang, Al ja. jarenlang wordt er ook kritiek geuit op Rusland, omdat er niet alleen homo-haat is, maar ook geweld tegen homo's. Dat een gay pride uh, gepaard gaat met geweld dat zelfs de Nederlandse diplomaat met een homoseksuele gaardheid in elkaar geslagen is. Dus dat zijn allemaal zaken waar Nederland zich al veel langer druk om maakt. Dus echt een punt heeft hij niet, Sven Kramer? Nee, het, is, kijk, het, het komt nu samen op het punt van de Olympische Spelen... omdat er recent in Rusland een uh, homopropagandawet is aangenomen... Hm. die erop neerkomt dat het, uh, uh, het openlijk uiten van homoseksualiteit en zeker wanneer dat in de, ook in de richting van minderjarigen gebeurt dat dat zwaar bestraft wordt. Dat is een recente ja. wet. Ja, dat is bekend. Dat is een nieuwe actualiteit. Precies. En, en, en dus is het verwijt dat u... en de collega's van u een tijd lang niets zou hebben gezegd... echt onterecht. Dat is echt onterecht. Dat ja. doen we al jaren vanuit ja. de Tweede Kamer. Maar ook de Nederlandse regering komt die hier toe. En nog even voor de record. Uh, Rutte, die gaat naar Sortsi. Is dat prima, volgens u? Nee, ik ben het eens met Nelly Kroes... die gezegd heeft... het kan wel een tandje minder. Mineer, ja, ja. He, uh, de, Nederland is ook zo'n beetje het enige land... wat met zo'n zware delegatie gaat. Met de minister-president en met het staatshoofd. Uh, dat is echt uniek. Um, ik vind uh, de, de Amerikaanse positie... En los nog van het feit dat Duitsland, Frankrijk en Engeland en België ook niet de hoogste politieke nee. vertegenwoordigers sturen, de Amerikaanse positie waarbij er een homo-activist, Benjamin King, wordt gestuurd, vind ik eigenlijk wel heel erg sterk. Arendt zijn boekjes zijn. Kijk, het gaat er een beetje om wat de gevolgen van je daden zijn. Hè. Wat Nederland ook zou doen, ook al zouden ze de hele regering sturen of helemaal niemand. Die anti-homo-wetgeving in Rusland wordt onder geen enkel beding ingetrokken, omdat. Poetin is een tsaar in het nauw. En die is dus bezig om een ideologie, anti-homo-ideologie, te doen. Om daar ook stemmen mee te krijgen. Ja. Met andere woorden, wij moeten echt niet denken dat als Nederland iets uh, daar zou doen of zou laten, dat dat invloed heeft op het gebeuren daar. Nee. Met andere woorden, ik vind dus dat de, de, de, deze meneer gelijk heeft... dat je sport gewoon maar moet scheiden van politiek. Want het heeft gewoon geen zin. Deze meneer Sven Kramer ja. in, in dit geval. Ja. Uh, Harry van Bonn, we gaan even met u naar Iran. Uh, want u wilt zo graag naar Iran uh, in het voorjaar. Ja, dat klopt. Ik denk dat uh, uh, Nederland het voorbeeld van uh, de Britse parlementariërs... en de Europarlementariërs die ons al voor zijn gegaan naar Iran... zou moeten volgen. En wat gaat u uh, daar doen? Nou, uh, om te beginnen uh, kijken wat op dit moment de situatie in Iran is. Als het en gaat om moet... mensenrechten natuurlijk. Mensenrechten is daarbij vanzelfsprekend. Ja, een ik noem onderwerp. dat even omdat het natuurlijk toch ook het issue is uh, uh, om premier Rutte, die dan van u niet mag gaan, om de mensenrechten daar ook bespreekbaar te maken, wat die wel van plan is. En u gaat zelf wel naar een land waar het niet goed zit met de mensenrechten. Nou, kijk, het punt is natuurlijk dat uh, waar het gaat om de Olympische Spelen, Sven Kramer gelijk heeft dat je sport en politiek niet met elkaar zou moeten vermengen. Um, de minister-president heeft aangegeven dat hij het wel wil hebben over de mensenrechten... wanneer hij naar de Olympische Spelen gaat. Ik denk dat dat vooral een hoofdstuk is wat de minister van Buitenlandse Zaken... en daar waar het gaat om homorechten in de sport... de minister van Sport of de minister van Emancipatie uh, aan zet zou moeten zijn. Minister Timmermans is daar ook graag naartoe bereid. Dus dat zou ik van een andere orde vinden. Uh, de Tweede Kamer gaat altijd naar landen waar problemen zijn. Zo zijn we eerder ook zelf naar Rusland, naar China... Uh, en naar andere landen in de wereld geweest. Als er in een land niets aan de hand is... Uh, en er is, is ook geen het relatie van met tijd? Nederland... dan is er weinig reden voor de Tweede Kamer ja. om naartoe te gaan. Nu is het lang geleden dat uh, Nederlandse parlementariërs... naar Iran gingen. Uh, uh, waarom nu ineens? Want alleen al dit jaar zijn er veertig mensen geëxecuteerd. Ja. Um, ik denk ook dat dat een onderwerp is... wat, uh, wat tijdens zo'n uh, zo, zo werkbezoek aan Iran zeker aan de orde zal komen. Hoe men omgaat... Uh, met, uh, met, met het strafrecht. De doodschap is in Iran heel gewoon En daar heeft men dus kennelijk in de eerste twee weken van dit jaar op grote schaal ook uitvoer aan gegeven. Uh, ik denk dat dat echt een thema zou kunnen zijn. Naast alle andere thema's nu gaan, heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, er sprake is van een ontspanning in de relatie tussen Iran en het Westen. Dat is echt een nieuw tijdperk waar Iran nu in gaat. Heeft ook te maken met uh, het nucleaire vraagstuk. Op dat punt wordt er nu ook onderhandeld. Heeft ook te maken met, uh, met andere thema's. Dus um, de, de, de, de, ja. de sancties bijvoorbeeld. Ja, we gaan het uh, straks nog uitgebreid over hebben met Joost Dalma... de ambassadeur van Nederland in Iran. Harry van Bommel van de SP, hartelijk dank. De dag van renzen. Ja, Rensen Klaam is aangeschoven. In welk wespennest uh, heb jij je vandaag gestoken? <laughs> wespennest, ja, in een, soort, in een vreemd soort neerslag. In Suriname bijvoorbeeld hadden ze gisteren voor het eerst Hago in hun leven... maar in Nederland regent het iets anders, namelijk meldpunten... He, dat lijkt een soort succesformule te worden... om er ergens aandacht voor te genereren. En iedereen kent bijvoorbeeld wel het, het polen van Wilders. Meldpunt discriminatie. Of in Loppersum heb je ook een meldpunt voor de schade van de aardbevingen. Heel nuttig lijkt me. Heel nuttig. Maar ja, als je dacht dat het daarbij blijft, dan heb je het mis. Alleen deze week bijvoorbeeld zijn er al vier meldpunten uit de grond gestampt. Uh, en ik denk dan, goeiemorgen, wat, wat een onzin allemaal. Maar goed... Ik laat me graag ompraten, dus ik ging even bellen... om te kijken of er dan ook echt iets zinnigs tussen zit... tussen die meldpunten. Dus heb je bijvoorbeeld het meldpunt... Diefstal huidproducten voor apotheken. <laughs> ja, dat deze week in het leven werd geroepen, omdat er vaak visieproducten worden gestolen uit de apotheek. Ja, ik denk dan visieproducten, wat zijn dat? Ik kijk even rond de tafel. Ja, ja van al ja, visie, meneer dat hoor je regelmatig op de radio. Hè? Voor de huid? Nou, ja. inderdaad. En, en die producten worden gestolen en dat veroorzaakt een enorm probleem. Dat vertelt Jaap uit of apotheker uit Hasselt. Nou, het belangrijkste het probleem waar we op dit moment tegenaan lopen... is dat er blijkbaar een bende actief is die allerlei apotheken langsgaat... en daar een, een deel van de voorraad Vichy Cosmetica ontvreemt. En dat doen ze gewoon tijdens openingstijden. Inmiddels uh, babbel, afleiden, uh, ondertussen de spullen meenemen. En die Vichy-producten zijn uh, interessant omdat ze zo duur zijn? Ik begrijp van mijn vrouw altijd dat ze tussen het, uh, het normale spul... en het peperduur spul van de parfumerie in inzitten. Als je dan nagaat, dat gaat het per apotheek toch, denk ik, tussen de 500 en 1500 euro aan spullen wordt meegenomen, dan gaat het toch wel om substantiële bedragen. Ja, die dieven gaan dan slim te werk, vaak met z'n tweede. een die leidt de apotheekmedewerkster af... en de ander die schuift zo even 30 à 40 van die potjes ja, ja, achterover. Ja. Uh, maar ja, een meldpunt denk ik dan. Moet je niet gewoon slim zijn en die visiepotjes... gewoon achter slot en grendel in zo'n mooie glazen vitrinekast zetten? Wij hebben uh, in deze regio nog altijd gewoonte om uit te gaan van het vertrouwen in de mensen. En uh, ja, je wil het dan toch graag een beetje presenteren. En mensen die vinden het altijd prettig als ze het zelf even vast kunnen houden. Want bij u staan ze nog niet achter slot en grendel? Ze staan bij mij niet achter slot en grendel. Er staat wel minder dan dat er vroeger stond. En we zijn nu aan het kijken wat we gaan doen. Ja, wel mooi zo'n vertrouwende mensen, vind ik mooi. Maar ik snap het meldpunt ook wel. Hè. Hij hoopt dat andere apotheken zich hier bewust van worden... en dat ze samen de politie toe kunnen bewegen om die banners op te pakken. Maar ja, ik denk dan wel, doe dan die potjes in ieder geval achter Slot en Gendel. Daar kun je misschien nog voorkomen. Nou, er is nog een ander meldpunt opgericht deze week. De erfenis-ergenissen. En dat gaat er niet over de erfenis van het geld... maar over hele andere dingen die je erft als iemand overlijdt. Lucienne van der Geld van Netwerk Notaris, die legt het uit. Dat is een meldpunt voor nabestaanden die problemen ondervinden... bij het opzeggen van abonnementen, het stopzetten van diensten... of het verwijderen van profielen op internet als iemand is overleden. Het blijkt, en dat horen wij ook steeds vaker op onze notariskantoren... dat het soms zelfs helemaal niet lukt om bepaalde instanties of diensten daarover te bereiken. Ja, kijk, Dit vind ik dus echt een goed meldpunt. Daar kan ik me helemaal voorstellen. Ze zijn vanochtend vroeg begonnen met het meldpunt... en er zijn al tientallen van die meldingen binnen... En ik vroeg aan Lucien, wat voor meldingen zijn dat dan eigenlijk? Nou, sociale media, daar is het soms uh, bijna onmogelijk om een profiel te verwijderen. Er komt op het meldpunt ook uh, meerdere keren het voorbeeld voorbij van energiebedrijven. Hè, waarbij je het uh, contract op een andere naam wil zetten. Dat kan dan niet in het systeem van het energiebedrijf. Verder zien we ook het pijnlijke voorbeeld van bijvoorbeeld een uh, telefoniecontract Dat wordt beëindigd omdat iemand is overleden. En dat wordt dan duidelijk aan de uh, telefoniemaatschappij doorgegeven. En dan ontvangt zo'n naam aanstaande een brief gericht aan de overledene waarin staat wat jammer dat u met uw telefoonabonnement bij ons wil stoppen. Het is natuurlijk echt ontzettend ongepast. Heb je je hoofd er vol aan het verliezen en het regelen van zo'n begrafenis en dan wil je toch niet dit soort romslompen bij. Dus dit vind ik echt goed meldpunt, maar wat ik ook nog tegenkwam en daar heb ik toch wel echt heel erg mijn twijfels bij. Dat is het meldpunt onveilige situaties van het CDA in Rijswijk. Dat is opgericht door kandidaat raadslid Johanna Besteman en dit is haar idee. Het idee van het meldpunt is dat we uh, de onveilige situaties in Rijswijk in kaart willen krijgen. En daar samen met inwoners van Rijswijk uh, willen zoeken naar snelle oplossingen die de veiligheid verbeteren. Ik vind het een mooi idee, maar ik vraag me wel af waarom moet dat dan gemeld worden bij een meldpunt van CDA, niet bijvoorbeeld bij de politie of bij de gemeente? Nou het idee is, uh, het maakt ons niet heel veel uit waar het gemeld wordt. Het uh, doel van het meldpunt is de onveilige situatie die mensen voelen in Rijswijk op te lossen. En heeft u het meldpunt ook bijvoorbeeld afgestemd met, uh, met de gemeente en politie? We hebben als CDA Rijswijk het initiatief genomen tot het openen van het meldpunt. Ja, met andere woorden niet afgestemd met de gemeente en politie. Dat vind ik dus onhandig. En er komt nog eens bij dat het meldpunt wordt opgericht... met de komende gemeenteraadsverkiezingen in Aantocht. En ook nog eens door een kandidaatsraadlid. Is dat misschien iets te veel toeval? Ja, dat, dat kunt u denken. Dat is natuurlijk waar. Uh, veiligheid is voor het CDA en zeker in Rijswijk altijd al een thema geweest. We zijn er ook uh, vorig jaar al mee bezig geweest in Rijswijk. Dus ja. veiligheid is voor ons altijd een thema en zal dat het ook altijd blijven. verkiezingen of niet. Maar speelt het niet een klein beetje mee? Want u bent ook kandidaat raadslid. Dus ik denk, nou, dat, daar zou u ook een, een mooie sier mee kunnen maken. Nou, nogmaals. Uh, veiligheid is een belangrijk thema voor het CDA. Dat is het altijd geweest. En dat, dat, dat blijft ook, ook na de verkiezingen. Ook in de toekomst. Ja, als politici antwoorden gaan herhalen... dan weet je vaak wel uh, hoe laat het uh, ongeveer is. Ik vind het oprecht mooi dat ze bezig zijn in Rijswijk... met, uh, met veiligheid bij het CDA. Maar dit onafgestemde meldpunt op zo'n moment voor de verkiezingen... ik weet het niet. Misschien moeten we ook maar een meldpunt oprichten... voor onbelangrijke, overbodige meldpunten. <laughs> ja, een meldpunt voor meldpunten. Dat vind ik wel een goede. Ja. Dankjewel, Rens Klamer. Uh, straks meer reacties op de met veel rumoer uh, omgeven persconferentie... van minister Kamp vanmiddag in Loppersum. Ja. En dit was de dag waarop de hele wereld wachtte op president Obama. Hij kondigt vandaag aan hoe hij zijn inlichtingendienst NSA gaat beteugelen. All of us that the for must be It is not for to say, Trust us, we Er was al wat uitgelegd. Een geheime rechtbank zou controle moeten gaan uitoefenen op het afluisterwerk van de veiligheidsdienst. Het was de dag waarop het dorpje Loppersum vol in de belangstelling stond. En lolbroeken op de sociale media maakten er ook een leuke dag van. Op Twitter en op Facebook gingen grappenmakers helemaal los... met plaatjes van kamp in een ruimtepak. Plunderende kindsoldaten en andere geinig bedoelde nepberichten. En als we de foto's in geluid zouden omzetten... zou het ongeveer zo klinken. Den Haag, luister naar ons! Den Haag! Luister naar ons! Minister Kamp, ja. als je zijn kop ziet, ja. dan heb je het al gezien. Ja. Dat vind ik gewoon een van de bovenste plank. Oké, okay, bedankt, doei. En dit was de dag waarop er positief nieuws was voor het platteland in Limburg. Bisschop Wierts maakte vandaag bekend dat er geen dorpskerken meer gesloten zullen worden. De Rooms-Katholieke Kerk moet steeds meer kerken sluiten vanwege geldgebrek. Maar dat zal volgens Wierts alleen nog in de grote steden gebeuren. Ja, minder gas en 1,2 miljard euro voor Groningen. Dat is de boodschap van minister Kampa Groningen. Maar wat vindt P. van de aanleider Diederik Samson daarvan? Politiek verslaggever Peter Blok van de NOS vroeg hem of het kabinet genoeg doet voor de Groningers. Nou, het is in ieder geval een verstandige stap om nu op zo kort mogelijke termijn de gasproductie in Loppersum zoveel mogelijk terug te brengen. Want daarmee zetten we de veiligheid van de Groningers voorop. En daarom was het ons altijd te doen. Wat ook belangrijk is, is dat er nu geld beschikbaar komt voor Groningen. Om de huizen te repareren, dat is natuurlijk logisch, dat moet ook gewoon. Om de gebouwen te verstevigen, maar ook om te investeren in de toekomst van het gebied. Nieuw perspectief te bieden aan die economie die het daar met name zo zwaar heeft. En daarmee zet het kabinet vandaag wel een eerste stap op weg naar vertrouwen. Maar zijn ze niet blij gemaakt met de dode mus? Nou, het terugbrengen van die gasproductie kost Nederland als geheel, ons allemaal... Ongeveer 1,2 miljard euro. Dat zullen we met z'n allen moeten betalen. Daar is niets mis mee. Dat hebben we er ook voor over. Dat is geen sigaren uit eigen doos. Maar ze zijn nog steeds woedend daar. Ze willen meer. Nou, ik kan me voorstellen dat je niet na de eerste persconferentie... meteen al je zorgen laat varen. Jarenlang is de relatie tussen gaswinning en aardbevingen ontkend. Jarenlang is, heeft de NAM ongelooflijk traag en terughoudend gedaan... met het herstel van schade. Jarenlang is er gezegd... Ja, die waardedaling van woningen heeft niets met die gaswinning te maken. En er is, jarenlang is die regio genegeerd. Dus dan snap ik best dat je niet zomaar van de een op de andere dag zegt... nou, dat is mooi, kunnen we verder. Dit is een eerste stap. Er is nog voor jaren werk te doen voor de politiek als geheel, voor het kabinet, voor de Partij van de Arbeid. Ons commitment met die regio is voor de komende decennia... wij blijven solidair met Groningen. Zijn ze daar te lang in de steek gelaten, vindt u? Ja, dat denk ik wel. Wat betreft de gaswinning en de schade die daarvan uh, ondervonden wordt... maar ook wat betreft de economie van dat gebied... Uh, die is de afgelopen jaren heeft die enorme klappen ondervonden. We weten allemaal hoe het is gegaan met Aldel, nog heel recent... Ja, het wordt tijd om daar weer te gaan investeren. Jarenlang heeft de Groninger gas betaald... voor de welvaart van de rest van Nederland. Dat was mooi. Hè? Daar, gie... daar werden havens van aangelegd, eh, vliegvelden van gebouwd. Allemaal mooi. Nu wordt het tijd om solidariteit terug te brengen naar Groningen... en ook daar in dat gebied te investeren. En ruim 3000 banen daar te creëren ook. Ja, alleen al voor het verstevigen van die huizen... Eh, heb je een hoop mensen nodig. Nou, dat is mooi, want ook daar heeft de bouw het heel zwaar. Vele bouwbedrijven liggen daar eh, op hun gat. En nu eh, ontstaat daar dan misschien weer werk... Ik hoop ook dat we ervoor kunnen zorgen... dat dat werk ook aan de mensen in die regio gegund wordt. Uh, ik ga ervan uit dat we dat met elkaar zo kunnen afspreken. Maar er is meer. Je kunt ook op andere manieren een nieuwe economie genereren. Uh, er is daar een hoop mogelijk als het gaat om duurzame energie, duurzame chemie. Ik denk dat we met z'n allen nog een, een mooie toekomst kunnen creëren voor Groningen... als we de politieke wil hebben om te blijven investeren. Nu zijn we zover dat we weer perspectief kunnen bieden. Dat we weer kunnen gaan investeren daar. Dat brengt niet in één klap al het vertrouwen terug... Maar we maken vandaag een mooie start. Diederik Samson van de PvdA, Peter Blok, sprak met hem. Maar. Ja. Vandaag met commentator Areth-Jan zijn. Eh, nogmaals, goeie avond. Een paar maanden geleden wilde de VS Assad Syrië nog bombarderen. Maar vandaag lijkt dat wel helemaal van de baan. W wat is er aan de hand? Het is een heel interessante casus geworden. Je zou kunnen zeggen van... Uh... En soms is het zo dat als, als er een burgeroorlog ontstaat... dat er gewoon geen rechtvaardige oplossing mogelijk is zonder dat je heel veel slachtoffers maakt. Hè? Nu hebben we 130.000 doden zijn het te betreuren. Er is een akelig machtsevenwicht dat leidt tot enorm veel doden. En ik denk dus dat het het beste eigenlijk zou zijn is als Assad zou winnen. Want als dus de tegenpartij, die uitgesplitst is in honderden groeperingen... waarvan een aantal ook zeer kwalijk zijn, die ook steeds sterker worden... als die zouden winnen, nou dan weet ik wel wat er gaat gebeuren... met de Alawieten en met de Druzen en met de Christen. Dat is niet alleen uw stelling, maar het lijkt ook wel van Amerika. Want er schijnen toch contacten alweer te zijn met Assad. Ja, Inlichtingendiensten zijn een paar dagen geleden naar Damascus gevlogen. En hebben dus informatie ingewonnen over die drie uh, fundamentalistische groeperingen die daar zijn. Het is overigens wel interessant hoor. Want als je nou even terugkijkt naar de geschiedenis. Toen het gebeurde hoopte iedereen dat de Arabische lente daar zou doorbreken. En dat dat democratie zou komen. Terwijl andere mensen zeiden van ja maar luister eens. Dus democratie betekent dan dat de Soolieten de meerderheid zouden krijgen. En hoe gaan die dan? met de minderheden, je moet sterke instituties hebben om minderheden te beschermen, heb je in Syrië niet. Dus we moeten hier denk ik ook lessen uittrekken, dat je niet moet denken dat je democratie kan exporteren, en dat het soms zo is dat je een niet rechtvaardige oplossing moet steunen, gewoon om het doden te stoppen. Ja, want daar, daar zegt u natuurlijk terecht iets, het uh, niet uh, democratische oplossing, Assad is natuurlijk de man van, van vreselijk. Uh, chemische aanvallen op eigen ja, burgers. vreselijk. Ja. En die wordt nu zomaar vergeven, deze man? Ja, het is wel zo, als je goed op, hij heeft hele kwalijke dingen gedaan... die totaal niet goed te praten vallen. Het is niet zoals Saddam Hussein, hè, op, op, op, op die schaal. Maar het is heel simpel. De, de, als Erg de andere genoeg. partij zou winnen, is het, wordt het nog veel erger. Dit is een, buitenlandse politiek gaat vaak over een keuze tussen kwaden. Hè. Wat, wat gaat ja. er nu verder gebeuren? Amerika heeft blijkbaar uh, zijn knopen geteld... en is tot de conclusie gekomen, Ja, die Assad die moet dus maar blijven. En hoe, hoe, hoe gaat dat... Nou kijk, de tijd. Het wordt een heel interessant diplomatiek spel. Dus Amerika kijkt nu een beetje de andere kant op. Rusland heeft nu allemaal Antonovs gevuld met uh, nog meer... Die gaat dus nog veel meer bewapenen. Daar praten we dan allemaal niet over. En we hopen dus dat het, evenwicht, het militaire evenwicht nu ten gunste van Assad verandert. Zo gaan die dingen. Het is allemaal ongelooflijk pijnlijk. Uiterst pijnlijk wat er gebeurt. Maar uh. het uh, min slechte van de oplossingen die er zijn? Nou, ik zou graag een oplossing willen steunen... waarbij zo min mogelijk doden zouden vallen. Zou het zijn... ooit nog voor zijn daden verantwoording moeten afleggen? Nou, dat is zeer de vraag. Dat is zeer de vraag. Ja. Arend Jan Boekestijn. Straks praten we verder met Pieter Cijpersma... van de Dagblad van het Noorden. Hij vormde met zijn krant misschien wel de belangrijkste actiegroep in Groningen. Is hij tevreden over het verhaal van Kamp?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 1 over half 7 tijd voor de hoogtepunten uit het NOS-journaal met Marjan Koeroek. Het kabinet wil de komende drie jaar de gaswinning in Groningen beperken. Rond Loppersum, dat het meest door aardbevingen wordt getroffen, wordt het 80 procent minder. Elders blijft het gelijk. Als schadevergoeding komt voor Groningen 1,2 miljard euro beschikbaar. Groningse bestuurders vinden met name de veiligheidsmaatregelen goed. Bewoners vrezen dat aardbevingen aanhouden in en buiten Loppersum. Het opslaan en inzien van telefoongegevens door de Amerikaanse geheime dienst wordt aan banden gelegd. Dat heeft president Obama gezegd in een toespraak waarin hij voor het eerst inging op de ophef rond de NSA. De president kondigde ook aan dat de telefoons van politieke leiders van bevriende naties niet langer zullen worden afgeluisterd. Homoseksuelen zijn tijdens de Olympische Winterspelen welkom in Rusland... maar ze moeten wel de kinderen met rust laten. Dat heeft president Poetin geantwoord op een vraag van een vrijwilliger. Poetin beloofde dat homoseksuelen zich geen zorgen hoeven te maken... en dat ze niet worden gediscrimineerd. En de Nederlandse hockeyers hebben zich in New Delhi geplaatst... voor de finale van de World League. Ze versloegen Australië met 4-3... Oranje had ook in de groepsfase al van de wereldkampioen gewonnen. Tot zover. En na deze hoofdpunten is het tijd voor een weerbericht met Gerrit Hiemstra. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land naar het noordoosten. Alleen in Limburg, daar blijft het droog. Vannacht trekt de regen naar het noorden weg. Het kan even opklaren, maar het blijft toch op de meeste plaatsen bewolkt. De temperatuur die daalt naar een graad of vijf. En het blijft ook wat waaien uit een zuidelijke richting. Morgen begint de dag droog, maar er is wel veel bewolking. In de loop van de dag klaart het van het zuiden uit steeds meer op. Vooral in de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft ook droog en de temperatuur stijgt naar zo'n 8 tot 10 graden. De wind waait morgen uit het zuidoosten. Is matig kracht 3 tot 4 in het gebied en op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. Zondag is er veel bewolking. In het midden en oosten kan het wat opklaren. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 6 tot 9 graden. In het noorden dan een stevige oostenwind. Na het weekend krijgen we temperaturen rond normaal. 5 graden overdag en s'nachts rond nul. Er is verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Door ongelukken is het drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. Vooral verkeer bij Amsterdam en Utrecht heeft daar last van. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat dus een Naarden naar Muiderslot. 9 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Ta 2 van Eindhoven naar Utrecht voor Afritkerk Driel 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Rotterpolderplein 8. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Amersfoort... voor het Watergraasmeer 4 kilometer. En op de A27 van Breda naar Gorkum staat voor Breda twee kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dit is de dag. Met Jeroen Snel. Het zijn de Groningers tevreden met de toezeggingen van minister Kamp? Ik spreek erover met hoofdredacteur Pieter Seibersma... van het Dagblad van het Noorden. En met Pieter van Geel, een van de mensen uit de commissie van Wijzen... die advies uitbracht aan minister Kamp. Bij ons aan tafel ambassadeur in Iran, Jors Dalma. Met hem praat ik over de kansen die er liggen als maandag... de sancties tegen Iran verlicht worden. En natuurlijk is onze commentator vandaag, Arit Jan Boekenstein, te gast. Oh ja. Nou, we beginnen nog maar even in Loppersum. NOS-collega Rien Kamer is daar al de hele middag. Hij volgde de persconferentie van minister Kamp... en die van de commissaris van de koning, Max van den Berg. Die was er ook bij. Ja, Rienk, het was behoorlijk roemoerig. Is de rust alweer teruggekeerd? Uh, nou ja, het knalde net nog een minuut geleden drie keer achter elkaar. Van die harde knallen, dat kunnen ze hier wel. Maar voor de rest is het uh, inderdaad wel rustig. Er staan nog groepjes uh, boze inwoners met elkaar uh, te discussiëren. En uh, vlak voor het gemeentehuis een uh, cordon... Uh, politiemensen in de lange rij. Uh, dus je kan, er echt, uh, je kan er echt niet in. Die schermen de ingang van het uh, gemeentehuis uh, af. Uh, en het zal. Ja, uh, ik ben echt benieuwd hoe de bewoners gaan reageren. als ze het nieuws horen de komende dagen. Um, natuurlijk hebben de bobo's hier binnen. je noemde er al, uh, al twee. Uh, gereageerd op, uh, op, op het kabinetsbesluit. Zo ook de commissaris van de Koning. En hij klonk, Max van den Berg. en hij klonk uh, redelijk positief. Uh, ik uh, heb gezegd dat ik trots ben op uh, de Groningers dat uh... ze hun problemen en onze problemen zo hoog op de nationale agenda hebben gekregen. En ik... Maar ook voor de maatregelen? Ja, en ze hebben gewoon wat bereikt. Ze hebben met elkaar, uh, waar ik nog over een miljard had... en dat dreigde over twintig jaar te gaan... Uh, hebben we het nu over een meer dan een miljard de komende vijf jaar. Er zit natuurlijk wel schadeafhandeling in... maar er zit ook geld in voor werk en leefbaarheid. Maar op de eerste plaats veiligheid, dat is het centrale thema. Versterking van die woningen allerlei kwesties die gespeeld hebben rond schade, waardevermindering. En denkt u dat dat voldoende is voor de mensen die hier... op een paar meter afstand aan de andere kant van het raam... buiten staan te demonstreren? Uh, veel van de eisen die de mensen met elkaar gedaan hebben... hebben we vormgegeven in het rapport Meijer. En dat is goed hierin terug te vinden. Ja, ik denk dat voor vele Groningers dit een serieus antwoord is. Tegelijkertijd zullen er mensen zijn die zeggen... je had helemaal moeten stoppen. En er zijn andere mensen die zeggen... je had veel meer geld dan 1 miljard moeten vragen. Maar er zijn heel veel Groningers, denk ik, die ook het gevoel hebben... er is hier wel wat gebeurd. Had u verwacht dat het zo uit de hand zou lopen eigenlijk buiten? Nou, zeg gewoon een aantal mensen met elkaar... Uh, de, die gewoon op dit moment, omdat het ook opgebouwd is, naar nou, dit is het moment laten merken: uh, we zijn er en uh, dit is hartstikke serieus. Is toch gewoon prima. En uh, uh, uit de hand zou ik echt niet iets lopen. Gewoon, er wordt gewoon lawaai gemaakt en er uh, wordt geprotesteerd. We, zijn, we leven wel in een democratie. De minister kan nog naar buiten. Uh, iedereen kan gewoon naar buiten en ik voel me gewoon hier volledig veilig. Nou, dat was Max van den Berg. Is minister Kamp daar nog, Rink? Uh, nou, een paar minuten geleden in ieder geval uh, nog wel. En die sussende woorden, ja, hij kan hier uh, misschien wel uit, hiervoor. Maar ik denk niet dat hij dat gaat doen. Ik denk dat hij de achteruitgang neemt en de auto terug naar, uh, naar Den Haag. Dan is nog de vraag of hij het dorp makkelijk uitkomt. Want als ik me even omdraai, zie ik uh, aan het eind van de weg... hier twee tractoren staan, hier dus voor het uh, gemeentehuis. Aan de andere kant op de weg staan drie tractoren. Dus uh, nou, het is nog maar de vraag of hij een route kan vinden... om zijn weg terug naar Den Haag te, te, te starten hier vandaan vanuit Loppersum. Oké, okay, dankjewel Rienkamer voor dit moment. Ja, Pieter Seibersma, ik zei het al, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. U heeft de commotie, ja, van dichtbij gevolgd, papier, maar u maakte er bijna deel van uit. Bent u ja. tevreden met de toezeggingen van vanmiddag door minister Kamp? Nou, tevreden is misschien een groot woord, maar ik ben het met Max van den Berg eens. Eh, het is wel succes geboekt. Ik bedoel, 1,2 miljard dat is nog niet niks. En als je weet dat nog de, de echte activiteit het pleidooi voor zoveel geld uh, nog maar een paar maanden geleden is gedaan... en nu dit resultaat, dan vind ik wel dat, er, dat je echt een resultaat mag noemen. Ja, er is een uh, afspraak gemaakt voor de komende drie jaar... als het gaat om de mate van gaswinning. Die drie jaar, is dat een periode die voor u lang genoeg is? Nou, kijk, dit is ook een onderhandelingsresultaat. De NAM wilde eigenlijk uh, een veel langere concessie hebben natuurlijk. Ja. Uh, Groningen wilde eigenlijk dat elk jaar opnieuw moest worden onderhandeld. Uh, ja, ze zijn op drie jaar uitgekomen. Nou, dat is niet slecht. Nee, u, u bent daar ook daar tevreden mee. Ik ga naar Pieter van Geel. Uh, meneer van Geel, goedenavond. Goedenavond. Ja, u zat in die commissie van wijze, om het zo maar te zeggen. Uh, uw inzet was, als ik het goed heb, 895 miljoen. U heeft meer dan dat gekregen, of niet? Nou, dan moet toch even... Nee, laat ik het al zeggen. is Ja, ik kan het ook even toelichten. Maar ik wil toch even aangeven dat de commissie Meijer... want ik ben lid inderdaad, mm -hmm. van de commissie Meijer... die overigens niet de minister, maar de, het provinciebestuur adviseerde... Ja. dat we ook positief zijn over wat er nu ligt. Dat alles wat ik daarna ga zeggen mag niet wegnemen dat we... net als de heer Seibers, maar in, dit had ik een aantal... Weken geleden niet uh, uh, verwacht. Dus dat is één. Wat dat betreft, bent u tevreden? Dat ja, ja, dat is gewoon. En er zijn een aantal dingen. Kijk, als ik kijk naar de veiligheid, de schade, de preventie, de waardevermindering. De allemaal punten die, uh, ja, die zijn nu erkend en herkend. En uh, uh, we gaan ervan uit dat dat gewoon uitgevoerd wordt. Wat het ook kost, even voor de duidelijkheid. Want dat hebben we ook in onze commissie gezegd. Dat hoor je gewoon te doen. Dat is de rechtstreekse schade. En rechtstreeks raakt rechtstreeks de veiligheid. Wat de commissie ook deed, dat was zelfs onze primaire taak. Dat wij vonden dat er voor dat nog iets extra's moest zijn. Nou, dat extra's dat hebben wij gedefinieerd als, als verbeteren van de leefbaarheid, ja. waardevermeerdering van de huizen, dat mensen ook iets terugkrijgen van alle ellende die ze ondervonden hebben, iets extra's en ook economische structuurversterking. Maar nou, dat daarvoor, heeft u ook gekregen, daarvoor toch? hadden wij, ja, nee, maar ik wil even ja. nu die miljard, want er wordt er een miljard vergeleken van ons, of 9, 8, euh, zoveel miljoen euro met wat er nu ligt. Nou, dat pakket van leefbaarheid, de waardevermeerdering van die woningen... en die economische structuurversterking. Dat hadden wij bedacht dat dat zo rond die 900... dat 1 miljard zou moeten zijn over de komende 20 jaar. U hoorde dat de heer van den Berg ook al zeggen. Wat er nu ligt is voor vijf jaar een bedrag van 300 miljoen. Nou, dan kun je uh, positief zeggen of negatief zeggen... ja, maar jullie waren een veel groter bedrag of lange termijn. Je kunt ook het glas halve vol uh, uh, beschouwen en zeggen... oké, okay, uh, dit is ongeveer de orde van grootte die wij ook voor die type maatregelen zouden willen hebben voorgesteld. Uh, en wij gaan er gewoon van uit, want dat is natuurlijk het punt... dat ook na vijf jaar, hè, dan wordt er nog steeds gas gewonnen... en is er nog steeds reden voor compensatie voor burgers... en voor, voor de regio, dat dat doorgezet wordt. En als ik ook de minister in de persconferentie hoor had hij het over lange termijn commitment. Dus met een positieve houding... of als ik negatief zou zeggen, dan zou ik zeggen... het is maar kort vijf jaar, wij willen eigenlijk meer in een langere periode. Maar als je het positief ziet, dan zitten er voldoende aanknopingspunten okay. in... om te verwachten dat het ook daarna, uh, dus met andere woorden... Uh, het ligt in de orde vergroten, zowel qua pakket als geld... wat ook de commissie Meijer heeft, heeft voorgesteld. En dan kan u wij niet anders dan daar een positieve ja. houding tegenover. hebben. Dit is het, uh, Pieter van Geel, of zegt u van... nee, ja, er zijn ook op andere punten toch... heb ik het gevoel dat de Groningers te kort worden gedaan? Nou, twee dingen. De eerste, even om, misschien mag ik toch nog iets als... Uh, Iemand die 300 kilometer ver weg woont van Groningen. Opvallen dat ik die, uh, zeg, dat ik die emoties de afgelopen half jaar... Hè, we zijn sinds ja. juni gestart. Natuurlijk komt uit Limburg van er, school? Nee, uit Brabant. Maar oh, je bent geboren in Limburg. Ja, dat is echt... Nee, nee, nee. Oei. Uh, nou, laten we het daar maar even niet over hebben. Okay. Als uh, ras-echte Brabander. Maar um, ik heb de afgelopen half de jaar... Uh, afgelopen half jaar... Um, hebben wij als commissie met stijgende verbazing gezien... Wat daar gebeurde. En we keken elkaar aan. Aan en zeggen, hoe kan dit nou dat dit in Nederland niet leeft? Dit, dit zien wij dagelijks. Hè. We kwamen daar toch vaak. Uh, en veel werkbezoeken gebracht, veel met mensen gesproken. En ik ben blij dat dat in ieder geval ook door de Groningers zelf kant naar voren gebracht is dat dit resultaat bereikt. Want dus u één. vond het dat er ook bij de Groningers niet voldoende leefde? Nee, het leefde gewoon te weinig in Nederland. Nee. We hebben, we, het, was, het was onbegrijpelijk dat uh, als ik thuis vertelde aan kinderen en aan mijn kinderen wat er gebeurde, wat mensen thuis deden om te zorgen dat de kinderbedjes niet bij de schoorsteen stonden en dat ze constructies maakten om mm -hmm. die te beschermen, geloofden ze gewoon niet. Nee. En, en dat is bereikt. En iedereen moet Met maar eens nakijken... De laatste dat, weken. Ja, zijn die verhalen naar gekomen. Oké, dat wil ik misschien even kwijt... dat dat, dat ook misschien een lespunt, leerpunt is... voor ons allen in de toekomst. Ik trek eerder Er zijn nog dingen... Ja. Ja, nee, maar ook opletten dat uh, Groningen is niet ver weg. Er gaat nee. niks boven Groningen, maar het is ook niet zo ver weg. Net zo ver weg als Groningen van Den Haag ligt, ligt Den Haag van Groningen. Pieter maar ik wil Misschien even Misschien nog één op... een opmerking, want u vroeg ja? meestal geef ik antwoorden... op vragen die niet gesteld zijn, zoals dat hoort. U stelde nog een vraag, ja? Stel dan nog een vraag over of er nog natuurlijk wensen zijn. Tuurlijk. Nou, er zijn er natuurlijk nog een aantal wensen um, die te maken hebben met uh, de uitvoering. Uh, laat ik een voorbeeld noemen. Er wordt nu die waardevermeerdering uh, van mensen... Aan, aan pakketten voor zonnepanelen en dergelijke nu ja. gekoppeld aan huizen. Wij zouden als commissie dat veel liever eh, personen... iedereen in dat getroffen gebied voor iets willen doen. Omdat we denken dat dat andere heel moeilijk uitvoerbaar hoe, is. Maar wat, dat is een beetje dat, gezeur. maar wat zou dat dan moeten zijn? Gewoon een eenmalige uitkering? Ja, we hebben toen een soort voucher voorgesteld voor iedereen in het gebied die besteed kan worden aan verbetering van de woning... in termen van uh, energie. En Oké, okay, maar dat men iets meer vrij kan kiezen... dat het niet panelen ja, zijn, maar een nieuw uh, hek in de Dat is een een de een beetje misschien een uh, kleinigheid... maar er zijn dingen die uh, we ook nog wel uh, naar voren zullen brengen. Ja, maar wij, okay. ons wij is volbracht en het ligt nu uh, vooral aan de gemeente. Uh, dan toch en, terug naar uh, Pieter Cijpers, maar uh, sorry voor uh, de versnelling. Op welke punten vindt u dat uh, de Groningers toch tekort is gedaan? Nou, tekort gedaan is misschien een heel sterke sterk uitgedrukt... maar. Kijk, het gaat in de eerste plaats bij de mensen om veiligheid en schade. En het idee is dat als je de gasproductie vermindert, dat dan de kans op aardbevingen ook afneemt. Wat gebeurt er nu in het gebied Loppersum, is dat ook het geval. Maar in alle andere gebieden niet. Dus het gevoel is toch, oké. Okay. Op één punt zijn we wat dat betreft tegemoetgekomen. Heel radicaal, maar de kans op ja. aardbevingen is zeker niet weg. Nee. Maar uh, ik vroeg me wel af, Loppersum, uh, dat wordt sterk verminderd. Uh, ja. 80% minder gas komt naar boven daar ja. in de toekomst. Is Loppersum een essentieel deel van de totale gaswinning in, in Groningen? Hoe is die verhouding? Nou, het is wel een heel groot gebied. Hmm. Maar er zit nog zoveel gas onder het, het gebied. Want het gebied is heel groot. Dus... Um, om kan rustig worden stilgelegd. Ja. Er ligt nog uh, heel veel... Maar het gaat toch ja. ook om de, de risico's? Dat, daar, dat in de rest de, de gaswinning wordt, minder wordt teruggedrongen, dat daar de risico's op een aardbeving kleiner zijn? Ja, kijk, er zijn sowieso risico's. En als je de knapste geologen vraagt... dan zeggen die eerlijk... eigenlijk weten we niet precies hoe het zit. Ja. We weten dat de bodem onder de grond inklinkt. Het duurt soms anderhalf jaar voordat het aan de oppervlakte doorwerkt. Dan is die werking altijd weer veel sterker dan diep onder de grond... Uh, het kan zelfs zijn dat, als je de gasproductie vermindert... dat de kans op paardbevingen toeneemt. Ja, Het meneer, is buitengewoon ingewikkeld. Als ik u goed beluister, uh, Pieter Seipersma... had u eigenlijk gewild dat er ook compensatie zou zijn voor een groter gebied... en dat daar de uh, aardgaswinning ook verminderd zou worden? Een groter gebied dan alleen Loppersum? Nou, kijk, de compensatie geldt wel voor het hele gebied. Daar is niks mis mee. Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht hoor, dat de productie ja. uh, zou worden stilgelegd. Want de productie komt nu eigenlijk uit op het gemiddelde van de afgelopen jaren. Er ja. is één aspect wat uh, eigenlijk nog niet zo genoemd wordt. En uh, misschien durven mensen dat ook niet, maar ik ga dat wel doen. Als je nou bedrijfsmatig kijkt naar hoe Nam dit nou gedaan heeft. Die heeft het dus Die wisten al vrij vroeg dat er problemen zouden komen. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Ze hebben het eigenlijk aan de staat gegeven. Nou, Sterker nog, ze hebben meer aardgas gewonnen precies. dan afgesproken. Nou, het gas is niet oneindig in Slochteren, Nam zal uh, waarschijnlijk uh, zijn toevlucht moeten gaan zoeken in infrastructuur. Dit is toch een heel onverstandig bedrijfsbeleid, ook qua bedrijfsreputatie. Ze snijden zichzelf ook in de vingers. Dat moet toch ook iemand zeggen, eigenlijk, vind ik. Ja, nou, dat is ook wel gezegd, hoor. Hij heeft ook wel lessen geleerd, hmm. de afgelopen Pieter nou, ook... ja, uh, Vieter maar u, u, uw krant, uh, ja, Dagblad van het Noorden, uh, ja. de krant van het Noorden natuurlijk, maar u, u werd een soort actiekrant hè, de afgelopen weken, maanden. Nou, valt wel mee. Nou ja, maar het is misschien wel dankzij uw uh, campagne... dat minister Kamp uitleg kwam geven vanmiddag gewoon in Loppersum. Nou, we hebben niet echt campagne gevoerd. We hebben ontzettend veel aandacht aan het probleem gegeven. Maar en, collega's en, van u vinden toch wel van u, uh, in de rest van het land... dat ja, het Dagblad van het Noorden was een actiekrant uh, geworden. Ja, dat vinden ze. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een aantal commentaren geschreven... waarin ik de bewoners heb opgeroepen om zich te roeren. En dat was vanuit een hele simpele gedachte. Wij heten Dagblad van het Noorden en dat is niet alleen een naam... maar het is ook een opdracht. Mm -hmm. En ik vind dat de mensen in het gebied geen rechtvaardige eisen hebben. En ik had het gevoel dat het een bestuurlijk spel werd waarbij uh, eigenlijk van de tribune te weinig lawaai kwam. En daarom heb ik de mensen opgeroepen van laat je horen... want als je Max van den Berg nou een beetje steunt... de rest van Nederland moet het ook weten dat er wat aan de hand is. Het moet niet in de bestuurskamers blijven. Ja, en dat nou, is gebeurd. En dat is gelukt. Tot aan vanmiddag aan toe... Uh, de, de actiebereidheid was letterlijk te horen en te zien... tijdens uh, het persmoment van Kamp. Ja. Uh, Max van den Berg had daar begrip voor, zo hoorden we net. Hoe, hoe is dat bij u overgekomen? Ja, kijk, het is, de spanning is zo opgebouwd... en vanmiddag zou dan het moment komen dat de minister uitsluitsel zou geven... dan is het niet vreemd dat het even explodeert. Maar ik geloof niet dat er gewonden zijn gevallen. Pieter van Geel, hoe heeft u dat ervaren, die commotie vanmiddag? Ja, ik heb, uh, dat, je kunt tegenwoordig overal alle regionale omroepen bekijken. Dus dat is makkelijk. Dus ik heb het ook gezien. Je, yes. Het schrikt ook even weer. Maar ik ben het wel met de heer Cybers maar eens. Het is, uh, die spanning was inderdaad opgebouwd. En uh, het moet, on, moest, moest zich on, ontladen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het. Laat ik het zo zeggen. Het, zal, het wantrouwen zal niet meteen weggaan. Iedereen weet dat wantrouwen of vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Ja, het is, is snel verdwenen mogelijk. te paard. Dus dat zal voetje bij voetje verdiend moeten worden door uh, iedereen die bij het betrokken is en dan een geloofwaardige uitvoering van het pakket wat er uh, nu ligt... zal daaraan bijdragen, maar dat zal niet uh, in een weekje geregeld zijn. Goed, tot slot Pieter Seipersma. Uh, aan het begin vroeg ik welke kop uh, komt boven uw uh, commentaar te staan. Weet u het inmiddels wel? De eerste klap. Nog steeds, die in de De eerste klap, ja, die is in de Pieter van Geel en Pieter Seipersma, dank u wel voor jullie toelichting. Ja, ook uit Groningen komt Joost Dauma, maar tegenwoordig woont hij in Teheran... als onze ambassadeur in Iran. Hij is even in Nederland. Dat is fijn, want we hebben veel te bespreken. Vanaf aanstaande maandag eh, ja, wordt de Iran-deal van kracht. Minder sancties. Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië... oftewel de grote vijf zijn in het najaar met de EU en Iran overeengekomen... dat de sancties tegen het land tijdelijk verlicht gaan worden. Stemt u dat positief en ziet u grote kansen voor het land? U bedoelt voor, voor Iran? Voor Nederland. Voor Nederland. Aha. Uh, uiteindelijk wel. Ik wil positief zijn. En uh, het interessante is, ik ben pas vier maanden in Iran. Maar ik begrijp ook, deze week heb ik diverse voorgangers van mij gesproken. Als ik dan mijn ervaringen met hen deel, dan zeggen ze... er is toch iets anders. Er is een, een totaal andere sfeer. Je kunt misschien niet zeggen dat Iran is veranderd... maar in elk geval is het leven in Iran veranderd... en de president... Die, die, hm. ja, die wekt vertrouwen. Het gaat om het atoomprogramma. Want dat atoomprogramma dat zal op een lager pitje zijn gezet. De deal over het nucleaire programma. To our over Iran's er zijn internationale afspraken gemaakt. Ik denk dat dit een belangrijke stap kan zijn op weg naar een duurzame deal. Kunnen we ze nu wel vertrouwen? We zijn om Iran te van een nucleaire uh, is dat nou de verdienste van de president... die sinds augustus daar aan de macht is, uh, Rouhani? Ja en nee, niet alleen. Hij heeft de ruimte gekregen van de grote baas, van de supreme leader... de geestelijk leider van het land, de Ghanai. Ja. En uh, van de mensen rondom hem, maar uh, hij heeft een heel consequent beleid gevoerd... een heel strak traject, tezamen met zijn minister van Buitenlandse Zaken. Toen ik die minister in september sprak, toen zei hij al... het gaat om verificatie en het gaat om bekende plaatsen... En dat heeft hij consequent uitgevoerd. Dat staat in de deal. Die deal is heel gedetailleerd, heel ingewikkeld. En er kan nog veel fout gaan. Maar het kan ook goed gecontroleerd worden... dat men zich inderdaad aan de afspraken houdt. Want de vraag is natuurlijk, vertrouwen we deze president? Um, Adjan Boekerstein heeft al... Heel wat gezegd over vertrouwen in de, in de internationale politiek. Ik dus je vertrouwt hem eigenlijk niet? Uh, in de internationale politiek moet je gewoon controleren. En uh, als, u, als u de details hebt gevolgd van de berichtgeving... in de afgelopen dagen, dan wordt het heel erg interessant. Zo ergens maandagmiddag, rond het middaguur... komt er een telefoontje, staat dan in de internationale media... en dan horen de Europese ministers dat zij door kunnen gaan. En zo zal het internationale atoomgemeenschap... zal een uitspraak doen, ja, go... Ja, maar dat is dus een heel nauwkeurig traject. Ma, ma, mag ik u eens vragen, meneer Dammer, wat is uw gevoel bij deze man? Want we hadden hier in december in dit programma... hadden we Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Die was ook geweest in Iran met de euro-delegatie. En die zei, ja, volgens mij moeten we die man een kans geven. Want hij heeft het ook zwaarder dan wij denken. Want hij wil wel vooruit, maar hij heeft ook rekening te houden... met zijn enorme achterban. Maar die man, die is goed. Heeft u dat gevoel ook? Um, nou ja, als een, uh, als een Nederlander geboren Calvinist zeg je zelden dat mensen goed zijn, maar uh, ik vertrouw in, in, inderdaad in zijn goede bedoelingen en ik heb er vertrouwen in dat hij mede om heel praktische redenen het overleven van Iran en het overleven van de, het regime de juiste weg is ingeslagen en die vastberaden gaat. Goed, een open mind naar het Westen, Arjan Jan staten hebben alleen belangen, die hebben geen vrienden. En wat mij betreft is het gewoon eerst zien dan geloven. Wat veel belangrijker is, is dat de situatie in de Oost is totaal veranderd. Amerika is ernstig verzwakt. Uh, Saudi-Arabië heeft Amerika losgelaten. Saudi-Arabië heeft een kernwapen in Pakistan besteld. Maar dan hoor, we hebben een Soenitische, Siaïtische tegenstelling... waarbij wij het Westen nu zo verzwakt is... dat Amerika probeert de Sunni en de Siaïten tegen elkaar uit te spelen. Dus, maar zegt u dat... Daarbij Iran ook... is dus veel sterker geworden. Nou, maar zegt u bij, daarbij ook. Doordat Amerika zo zwak is. Euh, doen we eerder water bij de wijn. Als we kritisch kijken naar een land als Iran. Het is absoluut waar. Dat Amerika Iran veel meer nodig heeft dan vroeger. En dat is voor dus heel doen veel. is minder moeilijk. Ja dat is, dat is duidelijk. Ambassadeur Douma. Ja hier heb je een uur voor nodig. Het is <laughs> heel handig. Klok, ja. Vlak voor zeven even. Maar het is wat ingewikkelder. Amerika heeft inderdaad Iran nodig. Wij allen hebben Iran nodig. Ja. Maar los daarvan. Iran is drie decennia lang een terroristische staat geweest. Dat hebben we allemaal zo geroepen. Wij hebben meer dan tien jaar met Iran onderhandeld... en daarin zijn fouten gemaakt. Dat heeft Kerry bij de presentatie van het akkoord van 24 november... in, in cijfers laten blijken. Nu hebben we de kans bij, met deze president... en je moet niet naar gevoelens en emoties enzovoorts praten. Het gaat om de kans die wij hebben. En dan blijft gelden... Ja. En dan bent u de brug tussen Iran en Nederland... als het gaat om het Nederlandse bedrijfsleven. Welke kansen hebben wij in dat land? We hebben vele kansen. Wij waren een hele belangrijke handelspartner. Maar op dit moment moet je eigenlijk bijna zeggen... dat we er nul zijn. We hebben nog steeds een handelsvolume met Iran... maar dat staat in geen verhouding tot wat ja. we hadden. Maar wat valt er te halen? G olie en gas. Dat vanzelfsprekend. Ja. Maar er, en wat er, valt er te brengen? Van, ze hebben van alles nodig. Dus dat, dan praat je over... Uh, Voedsel, medicijnen? Men vliegt daar, men vliegt daar fokkers. Dus het, de hele oude fokkers... die hebben heel veel sperpads nodig. Die kunnen wij leveren. Onderhoud, reserveonderdelen. Dat, dat is nu een optie in het akkoord. En zo zijn er nu al opties voor Nederlandse bedrijven. Maar ik ben deze week ben ik bezocht... door Nederlandse bedrijven... die inderdaad in bepaalde sectoren... neem de landbouw kansen zagen en hebben. Ja, dus als het allemaal goed gaat vanaf maandag... en die sancties verlicht worden... wordt het een leuke tijd voor u in Iran? Uh, nou, ik kan het nu al niet klagen. Maar, uh, het wordt leuker. Uh, het wordt leuker, mag ik hopen. Maar daarbij geldt één heel belangrijk ding. Uh, ook mijn gesprekspartners deze week. En ook op sociale media heb ik steeds gezegd... de sancties staan. En de belangrijkste sancties zijn de financiële sancties. Het is ongelooflijk moeilijk... om een rekening betaald te krijgen vanuit Iran. Dat is een groot probleem. Daaraan is ook in dit interimakkoord aandacht besteed. Dus dat is nogal een drempel voor de Nederlandse zagenlui... die daar overwegen zagen te gaan doen? Uh, helaas wel, maar dat is nodig... omdat wij die Drug. druk op het land moeten handhaven. Ja. Wanneer gaat u terug? Dinsdag. Ik wens u uh, alle goed. En... Graag tot ziens. Dank Einde u. namelijk van deze uitzending van Dit is de Dag. We bedanken Pieter van Geel, Jors Dalma, Pieter Sijpersma ...Haret-Jan Boekestein en natuurlijk Renze Klamert. Straks in kunststof Samba Solzangeres Lilian Vajra. Viera, Ze zien je heel goed trouwens. Dat weet jij dan weer, Renze. Jij bent er morgen weer, hè? Zeker. Graag tot zes uur. Om. Nog een goede avond. Dit is 17 januari 2014. Dit is de dag van Diederik. Wie is de mol? Dat is gisteravond bekendgemaakt in het afro Wie is de Mol? Het is al het veertiende seizoen op rij dat wie de mol is. De doelstellingen van de NS gaan komend jaar omhoog. Dat heeft staatssecretaris Mansveld afgesproken met de Nederlandse spoorwegen. Voortaan mag nog maar 80% van alle treinen een vertraging hebben van meer dan twee uur. Een woordvoerder van de NS noemt de doelstellingen ambitieus, maar realistisch. Computers moeten stemrecht krijgen. Dat vindt een meerderheid van de laptops in Nederland... als reactie op de voorgenomen herinvoering van de stemcomputer. Uit berekeningen zou blijken dat veel computers... een hogere intelligentie hebben dan veel stemgerechtigde burgers. Ook stemrecht voor smartphones van jonger dan 18... zou op den duur mogelijk moeten zijn, al dus de laptops. Dit was de dag van Diederik. Goedenavond. Vannacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Je zoon zit vast vermoord. Het was van het begin af aan een heftig. Misdrijven, drank, drugs, aanrandingen en uiteindelijk moord. Naar de bestseller van Peter Buwalda. Vannacht om 12 uur. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. Dit is Radio 1.